7 uur. Clemens Peters met het NOS Journaal. De mogelijkheid voor staatssecretaris Harbers van justitie en veiligheid... om in schijnende gevallen alsnog een verblijfsvergunning toe te kennen... aan een asielzoeker, wordt op 1 mei geschrapt. Het vervallen van deze discretionaire bevoegdheid... was een van de afspraken uit het akkoord over het kinderpardon uit januari. In de toelichting schrijft Harbers dat de bevoegdheid een van de prikkels was... die ervoor zorgde dat vreemdelingen langer dan gewenst in Nederland bleven.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 Amour, die les gosse, die toujours et die divorce. Die die proche, die die deuil, car les problèmes ne viennent pas seuls. Die die crisis, les die monde, die famine, die tiers monde. Die die fatigue, die réveille. en dan de la veille. Alors on sort pour oublier tous les problèmes. Alors on danse, alors on danse, alors on danse. Hallo. 6.9. Dit is ZFM. ZFM Yo, give me something to dance to. Let me... One, two, three, Yo, give me something to dance to. sound.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 This is cool. And Electro